Pieter Breugel is een luisterspel naar de gelijknamige roman van Felix Timmermans. Bewerking Guy Bernard, regie Guy Lane. In de rolverdeling komen, horen we de stemmen van Hugo Prinsen, Ward de Ravet, Walter Cornelis, Emmy Leemans, Jacqui Morel, Alex Wilquet, Machtel Tramout, Jo Jode Meijeren, Oswald Versijp, Ludo Beschots, Janine Schevernels, Anton Kochin en Doris van Kanighem. roze perzinboomke waaronder de zwangere vrouw stond te boteren lekte van zon en regen de haan kraaide met een kaarse stem. toen wilde Pieter uit de schoot van zijn moeder en werd geboren en gebusseld in de herberg het beloofde land er lag een klare lente over het dorp en de dommel met die deugdelijke lucht werd ik doordrenkt, met die tinten en dat licht met die grond- en biergeuren, met die stilte, en die sterren, met die wind en die trage schemeringen. Hij was danig nieuwsgierig. En met de groei zag men stilaan, en toen hij negen was, zag men het heel goed, dat hij een pinnekensneus ging krijgen. Hij stak hem overal tussen... En als hij maar trok, hing er een tekening aan. Pieter? Ja, pater Jerome? Wat zit geweer in dat misboekte neus? Die tekeningen, pater Jerome. Iedere bladzijde ombloem met goud. En al die kleuren. Met zulke bladzijden is de hemel geplaveid, jongen. Dan zal ik in de hemel meer naar de grond zien dan naar onze lieve Heer. Ja. <laughs> zeg eens. Ik heb daar gezien dat ge zo goed hebt uitgetekend. Um, teken mij ook eens. En de grote man met zijn roos gezicht en grijs wordende tonsuur... ...breed en geweldig in de kaneelbruine Franciscanerpij, ...ging in postuur staan. En ik tekende. Klaar? Ja. Wat? Ben ik dat? Uh, ja. Met schreele ogen, een hondenneus en een kind gelijk een kikvorsbuik? Kom hier, zeg ik. Ja, maar pater Jeroen, ik dacht niet doen. Ik zal u eens Deugel die dat gezegd. Ter ere dat het de andere dag drie koningen zou worden, had de sneeuw zich over de wereld neergelegd. Alles was nu vers en helder, wit, dik ingewold. De daken, de wegen, het flessengroene ijs, de takken van de bomen, de mesthopen, de vensterrichels, de lange bronputarmen. Alleen wat loodrecht op de wereld stond, had zijn kleur behouden, maar was door al dat wit zwaarder van tint geworden. Daarover een bruine lucht als een berookt plafond en een vastgevrezen stilte. Maar daarin de fonkelende verven van de haan op de mesthoop en het soevens misvuur er ver. Hé, hey, zeg eens, teken uit je. Is je moeder thuis? Ja. Die lelijke tomotpot. De moeder is zot. Hij is pas dertig en zij zes. Muis, dat is goed gedaan. Ha, pater Jeroen? Maar, manneke, je ge zou geen snee mogen schilderen. Dat wordt niet gedaan. Maar ik vind het schoon, pater. Zie ze schoon. Je moet de groene aarde schilderen met haar bloemen en haar frisse tonen en tinten, zoals Memlink en Van Eyck en de Rogier van der Weide. Je moet eens dus naar Antwerpen gaan, waar de, de grote schilders wonen. Daar kunt u hun werk zien in de kerken en de godshuizen. Heel de hele wereld komt er naar zien, tot uit Italië toe. En als gij zo voortgaat, he, dan kunt gij ook een grote schilder worden. Echt, Pater Jeroen? Hij wordt matroos, Pater, zoals ik mijn eerste man beloofd heb, hè he, jongen. Ja, de mens wekt maar God beschikt. En als hij nu liever heeft dat uw zoon schilder wordt en mogen alle matrozen op hun kop staan, dan wordt hij toch. Ik word binnenkort zijn vader pater en dan is het uit met al dat ventjes tekenen. Wordt dat uw nieuwe man? Ja. Ik hoop voor u dat het niet waar is dat jonge venten met oude wijven trouwen om de centen. Goedemorgen. <lacht> ah, wat een Als jij zo voortgaat, kunt jij ook een grote schilder, schilder worden. worden. In den uitkom, als de sleutelbloemen bloeiden en de eksters weer op de weg dansten, trouwde moeder met de tomatpad. En toen kwam hij gulzig, vol en vet boven water, happend gelijk een snoek. Hij wou de beurs en de herberg. Hij ging aan de zuip gelijk zeven tempeliers, dobbelde en thuisde, zat bij slechte wijven, maakte ruzie met de kalanten en sloeg moeder en mij om hun eilen niet. Die vette slak, frette gaten in de bloei van het beloofde land. We werden armer en armer. De moed ging er bij moeder helemaal uit. Ze zakte ineen en verlodderde helemaal. Ga nou, tekenen, Pieter? Ja, Louis. Ziet je dat daar? Dat leme huttedorp tussen het donker en het wit rivierke? Mm -hmm. Is dat niet schoon? Mm -hmm. Wist met uw moeder? Ze is gisteren bericht. Deze morgen waren haar tenen al koud. Ik bid dat ze rap mag sterven. Dat ze uit die hel verlost is. En je zit gij hier? Zoals was ze daar, daar is. In haar witte ja, muts. Was geel. was geel. De ogen zwart. Vlammen. vlammen. De mond open met gebarste lippen. Reep maar. Reep maar. De buik eindig is al. Met een dat dunne peesarm, donkere werkhanden. Dat is dat zij niet. Dat heeft ze tomatpot van haar gemaakt. Haar. Wat blijft uw moeder, Pieter? Ze is aan het sterven. Ze zal u nog willen zien. Ach, laat ze sterven, lieve heerke zocht. Neem ze in uw schoot, of een neem. Neem ze in uw schoot, of een neem. Pieter! Pieter! De... Ah, ja, volin! Maar ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Uh uh, uh, uh, uh. Zevende knop, schat. Oliepapper. Hij is burgemeester naar de Schelde. Kozijn Paap heeft daar ooit gezegd: als er zo'n knechtje is zonder thuis of zonder werk, laat hem dan maar komen. En op een zuivere lentedag de beukenhagen bijna rood zagen en het ooievaarspaard terug op het beloofde land nestelde, kroop Pieter met zijn doedelzak en veel rolletjes papier op de huifwagen van een tapijtenkoopman die langs de kanten van Bergen-op-Zoom uitreed. In Antwerpen zou hij beginnen schilderen. Zijn hart ging open ...gelijk een venster. Drie dukaten per jaar... ...en kost... ...en inwonen. Ik heb nu al te veel volk... ...maar het is de willen van de pastoor... ...waarom dat geen wees zijt. Akkoord? Ja, bas Kwaarderbiel... Begin dan nu maar met naar de varkens te zien. De knechten zullen het u wijzen. Kwabberbil was de dijkgraaf aan wie Olie mij in ruil voor een hesp had verkwanseld. Het was een beerachtige boer, een pilaar van een vent. Als hij opstond was het alsof de horizon verroerde. De baldadige kop met de witte floddermuts was altijd etend en drinkend. Zijn vrouw en kinderen waren even dik purper, lui en gulz. Alles voor ons en niets voor een ander. Hun achterste hing en Godet over een stoel. De worsten kransten van de lage zoldering tot aan hun mond en zonder opstaan konden ze er zo in bijten. Elkendeen was gezwollen en geschreed. En de eerste zeven uren in de ronde waren al de grote boeren familie van Kwabberwil of familie van familie. En zo heersten ze en trouwden ze en kweekten ze onder elkaar de dikken bij de dikken. Welke knecht? Dat hij spreken. Ik sla hem dood en een oog uit. Hmm. Niemand. Dan voortaan geen spek meer. Maar dat verzint hij enkel om ons geen spek te geven. Wat oh, oh, oh. smil. Kijk wie er is. Hij heeft de die getekend oh. en nog dikker dan hij al is en zijn buik op een kruimer. Oh. Jij mij belachelijk maken met uw tekenen. Dat is gedaan en aan deze tafel komt je nooit meer. Daar. Ja. Het leven werd Pieter tristig en troosteloos. Altijd een vrees voor kwabberbil en maagpijn van de honger. Als hij nog eens op de doedelzak speelde, was het enkel om de in paradisum aan te heffen. Zelfs het tekenen verstopte stilaan in zijn vingers. Er was geen troef, geen muziek, geen vuur meer in. Moederke, moederke, waarom heb je mij zo alleen gelaten? Daar zijn de meisjes koren. Ze vrijen tot de middernacht en slaapt tot aan de noeren. Wat zij daar niet vrij. Hij slaapt tot aan de noemen. de midden. De korenoogst was binnen en nu was het feest en wijstop in de woningen van de dikke, Pieter. Zal onder het afdak van de varkenstal. Zij beginnen te dansen. Als ik wat Als ik speel. speel, God wat, schone, brokken weet wat schone broeken krijg ik te eten. Hé, hey, ga hey, daar niet te vol. Zie, zie, dat is een teken. Die doet niets anders dan tekeningen van mij maken... ...om mij te bespatten. Maar ik zal hem ook eens uittekenen... ...met dit afgekoudt been. Ja, ja, daar Kan ik u een minuutje spreken? Nou, wel twee. zitten, gat. Ik kom de kleine Pieter van Breugel halen. Piet. Huh? huh? Ah, zijt gij de paap die hem mij gezonden heeft? En weet gij daar niet. Ik heb geld bij. Ik weet dat hij tot Pasen moet blijven, maar ik wil u alle schade betalen. Maar. Uh, Luister. Maar... Meneer Pastijn, een vriend van mij heeft de tekeningen gezien die Pieter nog van mij gemaakt heeft. En hij heeft gezegd dat de jongen een kunstenaar is. En dat hij bij Pieter Koeken moet gaan. Pieter Koeken, de grootste kunstenaar van Antwerpen. En nu kom ik hem halen. Hij uh, hij is dood. Wat? Dood. Maar zonder lijk. Hij heeft zichzelf moord, maar we weten niet waar. Hij heeft me altijd getergd. Hij dat Zie ik zal opzoekingen laten doen. Hè? En ge, mocht gij nog zo dik en rijk zijn van hier tot aan de zon... ...als er wat kwaad met het manneke is gebeurd door uw schuld... Hè? ...dan trek ik u uiteen dat ge in twee lappen dan een koor te droog houdt. Verstaan, mislukte zeeboek! In een schraal, stil dorp... ...dat te midden van rode beukenbomen zijn torentje opspitste... ...was ik het leegstaande kerkje binnengestapt. Daar werd ik opgeslort door goten van verbazing en verwondering... door een klein schilderijtje van Jeroen Bos... voorstellende de bekoring van Sint Antonius... door de zeven hoofdzonden. Sint Antonius rijst bleek... met blauw bloed in de aderen... tegen het goud van de achtergrond... en rond hem duiken de zeven hoofdzonden baldadig op... die een mensenvorm hebben aangenomen. En zie ze nu knarsen en rochelen, vloeken en sissen van venijn. En hoe heviger ze razen, hoe lelijker ze zijn, met hun zeverende wijwatermonden, schelen klibberogen, beestenneuzen, gekloven lippen, groene tanden, barstende kaken en dierlijke borsten. Het is de krawage. het schurft, het kwaad dat het hart verovert. Er gaat een grote klaarte over Pieter. Ah, die smoelen, zoals hij ermee bespookt wordt in zijn dromen en zijn leven. En die kunnen schilderen, gelijk bos, dat is zijn leven. Zijn zonden kunnen schilderen, maar ook zijn zielenlicht, zijn dorp, zijn schrik, zijn vreugde. De hele wereld schilderen, de hel, de hemel, zich kapot verbranden aan kleuren. Niet meer spelen? Mijn liedje is uit. Waar gaat je heen? Weet ik nog niet. En gij? Naar de Rattekoot, als je die kent, bij Kraakbeen. Ik ben een vondeling. Ze hebben mij Veronica genoemd. Van waar komt gij? Van. Uh, van over de zee, uit de stad die op de berg ligt. Daar is het altijd goed weer. Daar groeien de kersen vuisten dik. Voor zeven centen heb je een korf honig. En er zijn altijd vlaggen en processies. Waarom zijt je dan weggegaan? Ik wil leren schilderen. Ik bedel. Ik doe bedevaarten. Voor kraakbeen. Hij doet de mensen op voorhand betalen. Het brengt veel op, maar... als ze niet genezen voor wie ik ga bidden, dan, dan slaat hij me. Met een ezelskaakbeen. kaakbeen. Hmm. Je ziet er danig bleek uit. Ik zal niet lang meer leven. Het zit in het bloed. Misschien dat ik in uw land wel zou genezen. Ik kom uit Breugel aan de Dommel. Ik zei daar net zomaar wat. Verleden winter is mijn moeder gestorven. Toen ik uw kinderen zag aankomen... wist ik niet waarom ik zo stilletjes aan gelukkig werd... Kom bij ons wonen. Als je speelt, zullen de kraakbeens blij zijn. En... We zouden altijd bij je moeten blijven. Gebeten door een draak met zeven koppen In het land van Egypte Toen ik van het heilig land kwam Dood, in mijn hand afgekapt Omdat ik niet op met wou zweren Een arm van beste. geef Want omdat ik aan niemand gaf Die ook deze ziekte had Werd ik door dezelfde plaag getrapt Door het weer blind geslagen In de processie menen... Bloedart in Jezus Christus naar mijn woord. Ze zeggen dat wij arme mensen ketters zijn. Zij liegen, de leugenaars, want wij vereren onze lieve vrouw en dienen de paus van Rome en keizer Karel. Maar wij zijn tegen de rijken en al diegenen die met de rijken meedoen. Jij zit arm, waarom? Omdat het geld dat gij te weinig hebt, in de zakken der rijken zit! De rijken zeggen, het is zalig arm te zijn. Jij moet bedelen, dan kunnen ze u geven en daarmee kunnen ze in de hemel komen. Jij moet bedelen en blij zijn dat uw vlees vol zweren staat. Dat ge blind zijt, dat uw kinderen schreeuwen, dat doet geven. God heeft de wereld voor iedereen geschapen, ja, ja, gelijk, gelijk. maar zij pakken uw land, uw huis en gij kunt uiteenvallen, ja. dat moogt je toch niet blijven uitstaan, ja. pijt, sluit u aan bij ja. onze broederschap ja. Ja. Ja. Ja, en houd u gereed als onze donkere scharen over de landen zullen gaan. Ja, Hier, hier een knoop van vroetende lijven. Lange armen en grabbelende, klauwende handen. En kraakbeen hier in zijn rolbaksken dat hij met houten strijkijzers voortduwt, op de vlucht. Ik heb het allemaal getekend, Veronica. Oh, schoon, heel schoon. Denkt je, Denkt ge dat je nog lang het gasthuis moet blijven? Verzin nog eens wat van de stad op de berg. Ik hoor het toch zo gaarne. Uh, het is een land... waar de bonte kinkhoorns... menigvuldig op de kust liggen te zingen... als kristallenromers. Waar je ge de geuren van de bloemen... als kleurige wierook ook ziet drijven. Waar gij in een gouden portaal... zoudt zitten met bloemen... vruchten en tapijten aan uw voeten. En waar gij je s'avonds kunt laten drijven... in gondels over water die als manenschijn zo klaar zijn... van de lichtende goudvissen en parelmooren. En als de sneeuw de lente doet smelten... dan gaan we naar het warme eiland Sicilië. We zijn toch aan niets gebonden. Ja, we kunnen overal wonen. Wij... Het was vast een avond in het dichtbije stadje. Omringd door spelers, kinderen, volk, arme kreupelen, kwamen daar de dikke zingen te voet of op wagens en laten zien wat ze vanavond zouden eten. Varkenskoppen, losbieven, ja. stapels biefstelijke schapenschouders en daar twee knechten die een worst schouderen, een bil dik <lacht> en er, twee anderen met, met een berg vette ganzen op een afgehaakte deur en nog andere met hazen. Schone vissen en kransen. Het is een uittarting om onze arme mensen in vlam te doen schieten, Pieter. Ja, we graag de kans weggegaan. Nee, die valt de hele de En de bedelaars daar allemaal bovenop. Kom, Pieter, daar, slaan erop. Weg met de dikke. De bedelaars vochten als wolven. De dikke stonden te blinken. Al hun eten afgepakt, besmeurd, vertrapt. Het duurde maar een paar minuten, maar de verwoesting was onbarmhartig schoon. En Pieter was blij dat hij mee op die varken zat mogen troeven. Ja. Zuster, in het voorbijgaan kom ik eens naar Veronica horen. Heeft ze de dag goed doorgebracht? Ge... Uh, kom binnen, manneke, kom. Nee. Toen deze nu het klokske geklepte, zei ze... Ik zie een stad op een hoge berg en een gouden portaal met bloemen, vruchten en tapijten. En dan is ze schoon gestorven. Het was een heilig kind. Overmorgen om zeven uur wordt ze begraven. Als op een dinsdag na de Noem dat Pieter met de doedelzak onder de bleek lollermantel loddermantel en het hoedje diep in de ogen in Antwerpen aankwam. Ginder stompte de sint jacobstoren in de hemel en verder boven alle torens en daken uit rees de slanke gestalte van de Onze Lieve Vrouwentoren. Een schoner kaars kan er niet gedraaid worden. Niet doen! Niet doen! Ik ben ontsunlijk! Mijn zoon is geen erdoper, mijn heren. Hij, maar naar Hij is, geen Hij is geen Ik zou niet in zijn plaats willen zijn. Wat heeft hij gedaan? Het is een ketter. Hij vierde de Sabbat met Duitse maag. Ja, het is René die de kleine kinderen het hart uit hun lijf haalde om er zalven van te maken. Hij zoog het bloed van jonge meisjes uit hun schouders. Die gaan we binnenkort de ere van keizer Karel zien branden gelijk een pekstok. <lacht> Ik hou van zo'n vakkels. Het bloed aan de handen en in de woorden van die mannen maakte Pieter angstig. Hij liep weg tussen het gekrioel van wagens en mensen te daver in zijn lijf van alteratie. Welkom vreemdeling. Dag pater. Ik ben Pieter. Ik kom uit Breugel. Het dorp waar pater Jerome uw medebroeder pastoor is. Ja, ja. En? Ik, ehm, ik heb hier een paar tekeningen bij. En pater Jerome had me gezegd dat ik, dat ik naar Meester Koeken moest. Om in de leer te gaan. Maar ik weet niet waar hij woont. En ehm... <laughs> Ik heb het al begrepen. Ik ga met u mee. Het is hier vlak achter de hoek. Uit Breugel. Ja, mister Koeken. Waart gij daar misdienaar? Ja, mister Koeken. Waart gij het die bij de pastoor tekeningen hebt laten hangen? Ja, mister Koeken. Wacht dan eens even wat. Hier. Kent gij die? Dat, uh, dat zijn mijn tekeningen. <laughs> Meneer Pastein had mij over u geschreven toen hij laatst bij uw pastoor gelogeerd had. Maar waarom zijt gij niet vroeger gekomen? Ik, ik was op reis. Getekend mm. niet slecht, jongen, maar je moet nog veel leren. Ik vraag niet, liever meester. Leerlingen betalen mij twintig gulden per dag. Oh. Maar uh, ik zal u als knechtje aannemen. Hm? Dan kunt u het geheim van de leren. Dank u wel, meester. Ik zal u helemaal anders leren tekenen. Zie die, die paarden hier, die hoeven, die mensen. Dat is allemaal te, te boers gezien, te gotiek. Je moet modern worden. Je moet de schoonheid huldigen van de mens. Ik heb met Michelangelo gesproken, met Raphaël en Da Vinci. De grootste genieën van alle eeuwen. Dat zijn humanisten. Humanisme. Dat is het. Dat is de goddelijke schoonheid van de mens. Van alles. De gotieken, zoals Memlink en Van Eyck... ...hebben hun mensen aangekleed met zware plooien... ...of ze zijn verstrikt geraakt in duivelsromen... ...gelijk bos, die wie ik vast... Zij hebben het leven veracht. Is Bos dan niet schoon, meester? <laughs> Wij zullen uw goesting voor de rotieke wel doen, Slabakken. Jan? Jan Nagel? Ja, meester? Zie eens. Wie heeft dat getekend? Deze jongen, die er knechtje komt zijn. Verdomd, als je naar mij luistert, dan maak ik van u een klepper. En een grote... Verdomd, dat doen er niet veel grote na. En Nagel kan het weten, Pieter. Hij zet al mijn schilderijen aan. Drie dagen achtereen liet Jan Nagel mij Antwerpen zien van de ene verbazing in de andere. De schelde met haar prachtig en kleurige krioel van duizenden schepen, galjoenen en galjoten. De schoonheid van menig dingen in de schildersateliers... ...kerken en kloosters en bij particulieren. Toen ik bij een Italiaanse koopman verschillende werken van Jeroen Bos zag... ...al die duivelarijen, bekoringen, vagevuren en boeren... Niet mijn hart ogen van visionen. We hangen een keel uit met uw bos. Ik vind hem zelf een van onze beste schilders, maar het is niet te veel naar het onderwerp. Het heeft niets te betekenen. Er zijn er wat geschilderd. vlees, eieren, fruit, vis, engelen, aflegging, duivels, landschappen. Als het maar goed geschilderd is. Gedachte, ontroering, mystiek. Dat is even in pakjes. Poot, borstel... Dat moet je hebben. Dat spreekt vanzelf. Maar een engel die goed geschilderd is, betekent toch meer dan een gebarste kruik die goed geschilderd is? Ziet je die rode viskop daar in de goot? Hmm. Goed geschilderd is die zo mystiek als een engel. Wij schilders ontvangen God met onze verf, gelijk een heilige met zijn gebeden. Dat is één. Zeven keer zal het vlees zich omsluieren met vlees en bloed. Zeven keer terugkomen. Dat is twee. Wie dan nog in zonden en begeerten leeft... ...daar dooft het vuur in uit. Dat is de hel. God is de grote architect. De steen der wijzen... Die is in mij. Het is de vonk van de grote bouwmeester. Het is het lichaam. Stil liggen, dat is de kalmte bereiken. De harmonie der sterren. Het lot overwinnen. Ik ben in mijn zevende leven. Ik heb de stilte... ...van de grote zwaan. Ik heb... ...de heiligheid. Kom, Pieter, kom. Wie was dat? Jefke Slagkop, een vriend van mij. Hij is een alchemist, goudmaker. Gelooft gij ge wat je zegt? dan moet je me nooit meer vragen. Wilt je een kunstenaar worden? Luister dan naar dit. Houd u niet bezig met politiek. Dat verbrandt uw energie. Dan kunt gij niet meer recht uitspreken. Houd u niet bezig met theologie. Laat het u koud blijven of adem de navel had of niet. We zullen er niet beter om schilderen. Drink juist zoveel dat je de deugdelijke smaak behoudt. En blijf van de meisjes af. Dat zijn de vier gouden raadgevingen van Jan Nagel. We staan. Ja. Wolfse, je wordt een grote schilder. En dan gaan we nu naar Twitte Paard drinken op school Antwerpen. En op zijn nieuweling, Pieter van Breugel. Breugel. <lacht> Vier jaar was ik nu al bij Meester Koeken. En het waren geweest vier jaar van werk, geduld, courage. Meester worden. Vrij zijn in de kunst. Dat was mijn onverwoestbare hoop, mijn onverzettelijke begeerte. Maar ondertussen frutselde ik voor koeken, kopieerde ik en mocht ik kleine karweitjes aan schilderijen doen. Er moet nog een girlande van eik rondgebracht worden, Pieter. En geef ook de kleur van enkele bladeren aan. De rest doe ik dat zelf En uh, schilder de heilige ook maar. Het is voor de gravin van Sint-Joris. Er is haast bij. Ja, meester. Wat is het? Niets. Niets. En ik moet dat geloven. Luister, Jan. Ik ben gaarne bij Koeken. Hij helpt mij zoveel hij kan. Maar soms... Soms voel ik me ineens een gevangene. Een, een vernederd knechtje. Een betaalde. Een hond. Een citroen die uitgeneden wordt. Gij moet hier weg. Ja, als het niet was voor u... en voor dat lief dochtertje van Koeken, Marieke, dat de hele dag niet van mijn lijf te slagen is... dan was ik al lang vertrokken. Je moet op uw eigen benen gaan staan... Dat moet ge aanvoelen. Hier kunt je niets worden. Probeer wat kopiewerk van koeken te krijgen. Dan valt je niet van de honger dood. Want een beetje ellende is niets. Een kunstenaar is gelijk een mispel. Ze moeten allebei op stro liggen. Willen ze goed worden. Ik. Ik ben van stro niet afgeraakt. Pieter. Een week nadien verhuisde ik naar de Ekster. Een afspanning een kwartiertje buiten de wallen gelegen. Ik voelde me onmiddellijk thuis. De tweede dag al herschilderde ik het uithangbord in vrolijke kleuren. De derde dag kuste ik Anneke, de meid, op haar dikke rode handen die naar melk roken. En de vierde dag kuste ik haar op de mond. Ik zie haar, meneer Pieter. Ik wil iets wijs maken, Ledeke. Ik ben een kunstenaar. Weet ik. Trouwen doe ik nooit. Kus me. Ik meen het, je mag het niet denken dat... Kus me, Pieter. Hier en hier. En hier. En hier. En... Terwijl ik haar omhelzde, zag ik ineens... als een snel getrin van honderd doorzichtige janagels... moeders, pastoors, helmen, vlammen... Engelen en duiven, krioelende zonden en deugden, alles transparant, gelijk glaasjes voor elkaar geschoven. En daarachterdoor gloorde, één ogenblik slechts, de bleke sint van Jeroen Bos op een grond van goud. Rap, rap, weg, weg. Daar komt iemand, loop weg. Ik kom hier nooit meer op mijn kamer. Wat doe ik? Buiten zeg ik! Buiten! meer bezien. De hemel stammen bij. Het was er goed in de ekster. Rustig om te werken. Eenvoudig. Kloek eten... Naar nog smaak bier, een eikenbos voor u en een oneindige heide met mastbossen daarachter. En geen last van meiden meer. Het was een volk om te tekenen dat daar in en uit ging. Het zei om te drinken, te eten, te slapen of alle drie tegelijk. Veekooplieden met hun vee en hun domme knechten, voerlui, marskramers, boeken en prentenverkopers, wisselaars, boeren en soldeniers, wandelaars, Voorbijgangers en terugkomers... ...plakkers en biertuteraars, En ik tekende ze. Wunderbaar! Eh? Die tekeningen, ik koop ze! Oma, Ik ben Hans Frankert uit Nuremberg... ...dichter en Koopman in Granen. Geweldig, die tekeningen van Oom. Morgen breng ik Kok naar hier, die potatueke kok. Kok was een kunsthandelaar. Hij had een winkel in de Keizerstraat. Er was van alles te vinden. Antiek, bijbels, gotiek... Modern, boertig, hels, stillevens, landschappen, de zee, alles deed mee. Ik ging voor hem werken, hard en plezant. Ik mocht maken waar ik zin in had, naar het leven of naar schilderijen, het verkocht goed. Zo goed dat toen ik twee jaar later meester werd in de Sint-Lucas-schilder, met het recht dus overal en openbaar mijn naam onder te zetten, ik op kosten van kok een reis mocht maken naar Italië. En zo vertrok Pieter Breugel op een schone, wierokige Augustusmorgen. Op zijn bruin geappeld paard reed hij bergop en bergaf, ontdekte van op hoogten vlakte met rivieren. Een stad in een zonneklot en daarachter de blauwe verlokking van andere bergen. Hij tekende dat allemaal af. Hij reisde door Frankrijk, zag er zingende lieden die de druiven plukten. De druiven droegen en de druiven stampten in kuipen. Hij tekende en tekende. Het was als een ziekte. En op een nacht, bij de eerste morgendkabbeling, zag hij van onder rechte mastenbomen, boven de nog donkere dalen, de schittering van de besneeuwde Alpentoppen. Als gode in de lucht. Hoe schoon. Dat heb ik niet verdiend. Hij reed de ruige, dreigende Alpen in als onder triomfbogen. Onder hem de zuigende diepte. Boven hem de dreigende, omhoogwolende rotsen. Soms gekneld in de angstige, duistere kloven. Hier riekt het nog naar de vingeren van God. Hij slikte de Alpen met zijn ogen in. Hij zag er honderden schilderijen waarop de mensen klein zouden zijn als mieren onder de vernietigende en opheffende kracht van grootse vergezichten. En toen de eerste sneeuwjachten hem de bergen uitblaasden keek hij nog eens om en deed zijn hoed af als voor al de koningen van de wereld ineens. Toen reed hij het zoete land van de apelsine binnen. is de borst van de kunst en nu maar gezogen. Hij zag vele steden. Hij was verbaasd over de schoonheid, de ijver en de menigvuldigheid van de kunstwerken in alle aard. Hij bewonderde de lenigheid en de evenwichtige compositie van de schilderijen en bijzonder de zegenvierende kleuren. Ze hebben wel Jezus geschilderd, maar de arme mensen zijn ze helaas vergeten. Het landschap, de heuvelen, Bergen en dalen, de uitzichten, de doorzichten. Zie, dat was het, wat een bijzonder de ziel vierkantig openspande. Ik mis de wolken, de nevelen, de regens, de zemelende sneeuw. Hier kennen ze de lucht van buiten, altijd machtig blauw. Bij ons speelt ze alle dagen op een andere snaar. Hij werd aangetrokken door het raadsel in de werken van Da Vinci. Stond van zijn melk voor de schilderijen van Michelangelo, vouwde zijn handen voor de stanzas van Raphaël. Maar de dag nadien dacht hij er niet meer aan. De Renaissance zit me tot hier. Vanuit Ostia vertrok hij voor de eerste keer van zijn leven op zeereis. Dit is het nieuw geluk. De immer wijzende oneindigheid achterna gaan en hopen ze niet te bereiken. Op Sicilië aangekomen reed hij nog een dagreis door naar Messina. En daar kreeg hij een schok. zoiets maar voor heiligen en doden was. Beneden hem lag de waterstraat van Messina. Het likeurblauwe water met witte krulletjes en met schone schepen wier er zeilen vol blaasden als van geluk. Het witte Messina zat als een bad te nemen in de zee en achter haar rookte de Etna. Aan de overkant groeide als parelmoer vanuit het water de ruige rotsen op. Het blanke regio met haar torens koepels en viaducten. En daarover de machtige zon. Als dat in Vlaanderen lag, sloeg ik hier mijn tenten op. Hij tekende uit. Hij tekende het nog eens en nog eens. En daar beneden zag hij in zijn verbeelding te midden van de pracht, hulpeloos en klein, twee roze beentjes spartelen. Arme Icarus, die in het water gevallen is. Arme mens, die met wassen vleugels ten hemel wil stijgen. Arme renaissancisten, waarom blijft je niet beneden? De wereld is zo schoon. De terugreis duurde vele maanden. Nu weer te voet, dan weer te paard of per schip, reisde hij al tekenend Toscane door. De Dolomieten in, de Brenner over en voer hij de Rijn af. Eerste zondag van januari was hij opnieuw in Antwerpen. Op de wallengrachten waren ze aan het schafferdijnen. Een uur later, op zijn oud kamerke, voor de hanekam van de vlammen gezeten, schreef hij: Zo rijdt men op het ijs Tantwerpen voor de stad. Deen herwaarts, dan gins, begaafd van alle zijden. Deen stronkelt, gene valt, die houdt hem recht en prat. Ach leert hier aan dit beeld hoe wij ter wereld rijden en slibberen onze weg. Deenmal De en dan wijs op deze vergankelijkheid veel brozer als het ijs. Pieter Breugel, 1553. Mm. dagen maken ze fakkels van mensen. Ik weet niet hoe jij aan die papenkel kunt gehecht blijven. Ja, ik weet het ook niet. Het is dieper in mijn hart dan wat ik lees of hoor of zie. Het is curieus, Jan. Al verscheurt me de twijfel soms. Al verwens ik de inquisitie. Toch blijf ik hetzelfde geloven als vroeger. Als ik zo'n hervormer hoor spreken, dan ben ik onder zijn macht. Dan, dan kruimel ik af. Dan ben ik in stukjes. En dan gooi ik mij in mijn werk, een mijn verdoft. ik vergeet hem. En als het dan helemaal stil wordt, dan komen die stukjes weer bij je Dan word ik altijd terug Pieter Breugel. Ik geloof dat wij als kunstenaars niets anders moeten zoeken dan veel en schoon werk. Ik heb het mij vroeger zelf gezegd, niet over God spreken, maar hem vangen in de kleuren. Pieter! Pieter! Ja Hans! Mijn broek nog aantrekken, ik begrijp. Hans Frankert, de Nurembergse koopman en ik hadden in elkaar onze volle smaak gevonden. We waren als twee broers voor elkaar geworden. <laughs> oh. Groze benagende schonen, en witte katoenen koud uh, En gij dan, rode vest, hemd zonder kraag en een fluwele hoedje op Twee gestamte boeren op een zondags. Ik ben Adris Pondkoek, de mulder van de wonen aan de Maas Niet mispreken misspreken wat je geleerd hebt uh. Zeg het nog eens um, daar, mijn lief neggeke ik heb me gespoeid voor dig met dan een trouw te komen feliciteren. Also, we hebben gehuurd van dit vies door een koudman in Laken. Het trouwfeest waar we naartoe wilden was ver in de Kempen, in Magerhal. Daarom trokken we al vroeg de Deunse poort uit, zodat we in elke herberg die we tegenkwamen een pot konden drinken. Zo kwamen we door hit, door zond, door bier. ...rood en zwetend in magerhal aan. Ah, dag, uh, nonkel Ponkoek. We komen voor ons zuid nietkeke, dat geschenkske brengen. Ik ken ook niet goed. Wel, we zijn naar de familie. Uw overgrootvader, zijn zusters, Negkeke... ...was getrouwd met een bruur van uh, mijn kozijn... ...wiens moeder de zuster van mijn eerste vrouw haar vader was. En ik, Pieter, ben de zoon van onze onkel. Och ja, we hebben zoveel familie. Ja, ik, ik, ik kan er soms zelfs niet aan uit, maar mijn moeder vertelde dikwijls van u, al kennen ze u niet. Gezit, welkom op het feest. Ze zaten met 75 aan een lange tafel en de kinderen kregen hun tijlen op de grond. Heel het feest was direct hevig in het drinken, eten, roepen en zingen en doedelarij. Men bracht het eten op afgehaakte deuren en het bier in grote stopen. De zware hespen werden opengesneden gelijk de bladen van een boek. Al die kleuren tegen de okere schemering van de lemen muren en de poorten die de zon naar binnen kletste. Ik zat op de buitenhoek met mijn tekenboek tussen mijn knieën. Maar ik deed geen schreef. Ik zat naast een meisje dat ik moest bezien om haar schoonheid en geluk. Ze was zo onschuldig, Bertha. Want zo heette ze. In haar witte huif. In haar gespannen roze keurs. Dit mondje waarvan de bovenlip wat bleef openstaan. Gelijk bij een haasje. Haar ogen sloegen me overhoop. Bertha. Ik zie u gaarne. Och, meneer. moet mijn vrouw worden. Hier in deze stilte, een strooien huisje, en met u daar te leven, te schilderen en zelf mijn radijstjes te planten en mijn savoikers. Lieve Pieter, waar kan ik u zondag zien? Op de tweede kruisweg. Als je van Antwerpen komt. Wacht daar op mij. Ja. Toen Pieter een week later de hele zondag bij zijn Berteken had doorgebracht en haar nog eens plechtig had beloofd kortelings met haar te zullen trouwen, reed hij in de hete duisternis terug langs Weinigem. Daar vond hij volgens afspraak Hans Frankert in de herberg het bijartspaard. Eindelijk, het heeft lang geduurd met die Bertha. mij, wat een plakleerke. Vertel mij van die heidenen. Nee, ik rijd voort. Gaat je mee? Wat is die Bertha voor iemand dat ze u uit een herberg kan doen weggaan... zonder een pint en zonder een dans? En gij die zo goed op de schreef kunt dansen? O oh ja, ik heb hier nog een schone, vette brok gevonden. Nog een, een goede kennis van u. Wie? Dag, meneer Pieter. Anneke, van de Ekster. Je kent me toch nog? Uh, tuurlijk, uh, natuurlijk. Ja. <laughs> Zullen we eens dansen? Uh, ja. ja. Nog niet getrouwd? Nee. En jij? Nee. Dat wil zeggen, uh, ik... Uh... Weet je het nog? In de Ekster? Ja. En, ehm... Uh... En ik, uh... Je... zijt nog schoner dan vroeger. Oh. Wat woont je nu? Ja. Ik dien in Antwerpen, in de Kopenhollenstraat. Moet je daar vandaag nog alleen naartoe? Ja, tenzij... Tenzij? Tenzij jij met mij wilt meegaan. Achter de kerk woon ik, maar ik breng u eerst naar de Koppenollenstraat. Ik woon in Brecht, zes uur van hier. Hoe? Ik heb hebt toch gezegd... Voor u zou ik mij in de hel liggen. Ja. Ja. Je kunt bij mij overnachten. Was? Ze woont bij u. Anneke woont bij u. Aap die gezeid. Stommeling. Lafaat. Ik weet het, Hans. Ik weet het, maar... Uh... En Bertha. Hm? Wat doet ge daarmee? Wat doet ge met dat kind dat daar in mager hal uren zal staan wachten... op haar schone ridder die niet komt? Hè? Je moet dat begrijpen. Oh, ik, kerstekind. Zei je wat, Pieters? Het is of Jan Nagel met in het graf te gaan... alle kisten heeft geopend. Ik zie geraamten. Overal geraamten. Ik was er alleen, Anneke. Alleen... om die hevige mens... dat groot hart... die enorme schilder die aan Nagel was... te helpen begraven. De mensen zijn bang, Pieter. Bang voor de Spanjaarden met hun kettingen... brandstapels en tergende soldeniers. Scheiters allemaal... Hier, drink eens. De triomf van de dood. Huh? Dat wordt mijn volgens schilderij. groot, wijd, met een halve wereld uitzicht. En een menigvuldigheid van geraamten, krioelend gelijk mieren. Pieter, wanneer gaan we nu trouwen? Het heeft toch geen haast. Anderhalf jaar woon ik hier nu al. Weet ik, weet ik. Nieuw, Dikke vlokken. Morgen ga ik nog eens naar mijn dorp. Het is haast twintig jaar geleden dat ik het nog zag. Maar het is hier toch dat een zekere tomatpad heeft gewoond? Hoe is het met hem? Ja, die heeft zich opgehangen. Hij had eerst zijn vrouw half doodgeslagen... en we met een zoon. Ze hebben verteld dat hij een grote schilder is geworden... maar hij is naar het schijnt ook lelijk aan zijn eind gekomen. Zo. En uh, de parochiepater, pater Jerome, wat is daarvan geworden? De soldaten van Maarten van Rossum... We hebben hem een been overgeslagen en hij is later een stilaan kind geworden. Ja, hij kent niemand meer. En ook Smalle Louis, Rosmilke, noem ze maar op, ze zijn allemaal dood. Vaarwel dorp. Ooit gloedig gij als een geurige roos in mijn verbeelding. Nu zijt ge dood voor mij. Zoals ik dood ben voor u. Er kwam stilaan een grote eenzaamheid over Pieter Breugel. En in die eenzaamheid, waarin Anneken hem stil als een hond begeleide, ...graafde hij in zijn herinneringen en oude tekeningen... ...te onderwerpen met de hopen naar boven. Hij dacht aan de dikke en de magere en tekende... ...de grote vissen eten de kleine. Hij had maar te denken aan de Alpen en hij maakte grootse berggezichten. Hij herzag de landschappen rond zijn dorp toen hij de dood van onze lieve vrouw tekende. Op een lentemorgen begon hij te schilderen aan de Vlaamse spreekwoorden. De kleuren groeiden als gelukkige bloemen. Zijn ogen lachten. Hij wist van uur nog tijd, van honger nog dorst. Na de spreekwoorden waren het de kinderspelen. Het gevecht tussen de dunne vaste en de papzakdikke carnaval. Wat men doet om de dood tegen te houden. Een kruisgang en nog en nog en daarachter kwamen er nog. Hans, Hanske. Oh, broeder. Oh. Ze is zo schoon. Wie? Marieke, de dochter van meester Koeken. Ze woont in Brussel samen met haar moeder. Ik ben er vorige week een goeie dag gaan zeggen... nadat ik mijn bekoring van Sint Antonius aan een Spaanse edelman had geleverd. Oh, Hans. Een blond koppeke. Zo teer. En zo, en zo van, van die blauwe ogen. Een droom die blijft duren. Gij hangt mij de keel uit met uw leven. Het is belachelijk. Dan is het Bertha, dan is het nog eens Anneke... en nu is het weer Marieke. Je mocht een rok zien of je bent verliefd. Dan reteneer toch eens vent. Heb je al aan Anneke gedacht? Ja, ik doe tegenover haar alsof er niets is... maar uh, ze voelt dat er iets op handen is, ja. Ik zie soms tranen in haar oog. Natuurlijk heb ik compassie mee. Luister, blijf thuis. Ga in een man niet meer naar Brussel... en ge zijt dat blondieke vergeten. Maar de andere week zat Pieter te Brussel naar mevrouw Koeken te luisteren... die op de handbordurend in het gloriet over meester Koekenzaliger vertelde. Het venster van de achterkamer stond open... en daar was Marieke op het spinet Souterliedkes aan het spelen. Waarschijnlijk om van die eeuwige, triestige, weduwe geschiedenis af te zijn. Of uit schaamte. Want daarstraks heeft ze me langer bezien dan nodig was. En toen ze zag dat ik het zag... ...is ze rood geworden, dus... Uh... ...ja, hoe in die kamer geraken... ...zonder dat de strenge mevrouw de bedoeling doorziet. Mm. O oh ja, ik, ik, ik heb ginder mijn zakdoek laten liggen. Ik ga hem halen, mevrouw. Marike, Marike, speel voort. Speel voort, ik, ik moet u iets zeggen. Toen ik u weer zag, 14 dagen geleden... Ik ben altijd van u blijven houden. En nu was het alsof alles terug is opgestaan. Zoals bloemen die sliepen. Ik heb niet meer kunnen slapen. Ik, ik ben nog zoveel jonger dan jij. Mm. Laat me eerst over nadenken. Ja, binnen veertien dagen kom ik bij uw moeder vragen. Ik heb zo verdriet gehad. Ze vertelde dat jij een ander lief had. Als ik van een ander hield, dan is het nu uit. Mag ik weer komen? Oh ja, Peter. Ja. Anneke, we waren toch niet getrouwd, ik, uh... Jezus Maria, je wilt mij terwille van een ander, gelijk een hond, de regen niet jagen. Maar, Anneke... maar ik ga niet, jongen, ik ga niet. Je moet mij buiten slagen, buiten stampen. En dat hart heb je niet, hè, jongen? Nee, hè? Nee, het is best dat je vanzelf weggaat. Hier moeten ze me dood uitdragen, dood. Er zat voor Pieter niets anders op dan eenvoudig Antwerpen te verlaten en in Brussel te gaan wonen. Maar omdat hij de kracht niet had er van onder te trekken onder de ogen van Anneke, muisde hij er stilkens van onder. Ik verschiet maar gedurig dat ik zo erg verliefd ben. Dat ik dat goede Anneke kan laten kapotvallen en al mijn schilderijen, al mijn ventjes en landschappen verlaat gelijk een zatlap. Jan Nagel, jongen. Gij zou ten dat grootser gelapt hebben, hè? Pieter heeft dan tijdelijk in het Hof van Commercie gewoond. Heeft meer gevreeën dan gewerkt. En het jaar daarop, in mei, trouwde hij met het blonde Marieke in de oude Kapellenkerk, die daar beneden aan de Hoogstraat zit. Ze gingen wonen in een hoekhuis van die straat. Achter het huis rees de krekelen Dries, van waarop Pieter al de heuvelen en vertes van Brabant zag. Om te schilderen. En hij deed het. Hij woonde daar in de Hoogstraat met het volkske van basconters, zuipeniers, zwelgers, mensen van wat doen we met overschot? Mannen die met een uitgetrokken wrak een gevecht sloegen om daarna samen een pint te gaan pakken. De galg van de koning van Spanje stond dreigen en zwart boven hun hoofd te wachten, maar ze danste eronder met de handen op de heupen, de benen in de lucht en de mond vol van zang en smakelijke woorden. Zo'n volk krijgen ze niet kapot. Hij was er gelukkig met Marieke, die hem twee kinderen had geschonken. Een jongen en een meisje. Hij leefde eenzaam door de overmacht van werk dat nu voortdurend naar boven gulpte. De dulle griet, de triomf van de dood, de spreekwoorden, kermissen, winterlandschappen. Elk schilderij hing met duizend raden aan zijn hart gebonden. Als hij zijn volk schilderde, gaf hij zichzelf. Hij en Vlaanderen, twee handen op ene buik. Dag, Pieter. Ah, Pater Edgardus. Zit neer. Hoe is het? Slecht. Hoe slecht? Ons verzet is naar de vaantjes, Pieter. Al wat tegen Spanje is, wordt van hogere hand ook tegen het geloof beschouwd. Ze zien het als één ding, en dat ontneemt de gist... Aan het verzet. Anti-Spaanse propaganda wordt verboden. We moeten kiezen tussen de vrijheid en het geloof. Hoe? Geus worden en uw geloof verliezen... of Spaans blijven en het geloof verredden. Wat zou gij kiezen? Kiezen? Waarom moet ik kiezen tussen twee dingen die ik allebei om het hevigst lief heb? Waarom vraagt u me niet te kiezen welk van mijn twee kinderen ik moet doodsteken... Ik kies niet. Ik blijf gelovig en geus erbij. Ik hou te veel van mijn volk. En tegen de politiek zeg ik, verrek, verrek, verrek. Maagpijn kwelde Pieter stilaan kapot. In het verdriet om zijn tijd en in toenemende pijnen schilderde hij de blinden die elkaar in de gracht leiden. Het werd zijn laatste schilderij. In augustus moest hij te bed gaan liggen. Marike. Het liefst van allemaal. Ik, ik, ik heb u al mijn liefdeshistorisch verteld. Maar gij, gij waart ze allemaal bijeen. Ik ben een zwak mens geweest, ik Maar uh, ik moest zo zijn, anders had ik zo niet geschilderd. Ik zou niet graag anders geschilderd hebben dan gelijk ik het gedaan heb. Met een straat vol mensen geduwd, geburen. Kleinstraatjesvolk, baskonters, edelen, kunstschilders, Spanjaarden, verdoken ketters, kinderen en monniken, werd hij met eer en leedwezen begraven in de schone moederlijke kapellenkerk, waar hij zoveel was komen bidden. En daar ligt nu het schoonste hart van Vlaanderen. ...naar de roman van Felix Timmermans, bewerkt door Guy Bernard regie Guy Lanen. Nu hoorden verder de stemmen van Hugo Prince, Bart de Raffet, Walter Cornelis, Emmie Leemans, Jackie Morel, Alex Wilke, Machtel Mout, Jode Oswald Versijp, Ludo Buschots, Janine Schevernels, Anton Kochen, en Doris van Kanegem.